Manix champersen met het NOS-journaal. In Israël en de Gazastrook zijn de gewelddadigheden vannacht doorgegaan. Israël heeft meer doelen in Gaza gebombardeerd. Onder meer een dichtbevolkte wijk in de Gazastad en de stad Rafah. Hamas ging ook door met raketaanvallen op Israël. Op zo'n zeven plekken in Israël zou nog worden gevochten... tussen het Israëlische leger en strijders van Hamas... die gisteren de grens overstaken. Het dodental van de aanval van Hamas op Israël van gisteren staat nu op 300. Het aantal gewonden op bijna 1600. Aan de Palestijnse kant worden na de vergeldingsacties van Israël 232 doden en 1700 gewonden gemeld. Intussen zegt het Israëlische leger ook te worden beschoten vanuit Libanon. De Hezbollah-beweging zou erachter zitten. Het zou gaan om mortiervuur en Israël zegt te hebben teruggeschoten. Bij de mortieraanval zou een militaire post zijn geraakt... Over gewonden is nog niets bekend. Libanon ligt ten noorden van Israël. Vanuit dat land opereert de militante Hezbollah-beweging... die gisteren verklaarde de aanvallen van Hamas op Israël te steunen. Het dodental door de aardbevingen in het westen van Afghanistan... is opgelopen tot ruim 2000, zegt de Taliban-regering. Meer dan 9000 mensen zijn gewond geraakt... en ruim 1300 huizen zijn beschadigd of verwoest... De grensprovincie Herat werd gisterochtend getroffen... door een beving met een kracht van 6,3... gevolgd door meerdere zware naschokken. Reddingswerkers zoeken onder het puin naar meer slachtoffers. President Lasso van Ecuador heeft het hoofd van de gevangenissen ontslagen. In ruim een dagtijd werden zeven gevangenen vermoord... die allemaal verdacht worden van de moord op presidentskandidaat Bia Vicentio. Zes nog levende verdachten worden nu overgeplaatst.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 Played my mind, just like a toy. You would crank and whine, baby. I would give to you wore it out. You left me lying in a pool of doubt, and you're still thinking you're the daddy, Mac You should've known better, but you didn't, and I. Can't. En doet de dingen die ik doe, met mijn ogen dicht Prince ain't there Oh, I'd like forever after Like every princess should But there's always another chapter And the apple sure the night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 Nothing else don't face me Can you be my one and only sunshine lady?